1 uur. Het NOS-journaal. door Alt Megens. Goedemiddag. Paniek in Italië na hoge rentestand. Nederland, wist van martelen, zegt terreurverdachte. En Van Basten, definitief geen directeur bij Ajax. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door vanmiddag. In het noorden kan het nog wel lang bewolkt blijven. 10 graden is het in het noorden, 14 graden in het zuiden. Morgen begint de dag opnieuw met nevel en mist en schijnt smiddags weer volop de zon. En de dagen daarna blijft het mooi najaarsweer, wel wordt het wat kouder. In Italië zijn ze flink geschrokken van de stijging van de rente op Italiaanse staatsleningen. Het is de hoogste rente die Italië op 10 jaar schuldpapier moet betalen sinds 1997. En ook de aandelenbeurzen staan flink in het rood. Correspondent Bas Mesters, Bas, ja, Berlusconi heeft zijn vertrek aangekondigd, maar dat lijkt niet genoeg te zijn. Nee, ze lijken niet te geloven, de internationale markten dat hij vertrekt. En men is waarschijnlijk bang voor de zeer onzekere periode die op zijn vertrek zal volgen. Want wat voor een regering gaat daarna Italië leiden? En komen er verkiezingen of niet? Het heeft enorme gevolgen gehad vanochtend op de beurzen. Eh, min 4% staat de MIP-index in Milaan... En wat nog veel erger is, de rente op de tienjarige leningen... die heel belangrijk is voor het financieren zeg maar, van de staatsschuld van Italië... die is gestegen naar 7,43 procent. En zelfs, men zei altijd al, als die op 7 procent staat... dan is die staatsschuld niet meer financierbaar. Kortom, er is echt een groot probleem en de oppositie in Italië... die roept nu op om zo snel mogelijk die hervormingswet door te voeren. Misschien al voor aanstaande maandag... En dan zou Berlusconi meteen daarna kunnen vertrekken. Ja, want uh, ja, als je, wat je zegt, boven de 7 procent. dan uh, andere landen hebben al aangeklopt bij het noodfonds op dat moment. Is dat iets wat, uh, wat, wat in de pijplijn zit? Ja, dat is dan een mogelijkheid. Italië heeft op zich heel veel geld veel gespaard. Mensen hebben lage hypotheken. Dus er is veel geld. Als de Italianen zelf hun uh, schuldpapieren zouden opkopen met dat geld... dan zou het probleem zijn opgelost. Maar het probleem is dat de Italianen de zaak niet vertrouwen. En, uh, en dus ook de internationale markten niet. En dus is de grote vraag, wie gaat nu ervoor zorgen op welke manier... om dat vertrouwen in Italië en in de Italiaanse regering... en in de Italiaanse economie terug te winnen. Ja. En jij zegt misschien een mogelijkheid dus om die hervormingen sneller door te voeren... begin volgende week al mogelijk. Bas in Rome, dankjewel. Dan Griekenland, daar wordt nog altijd gewacht op de presentatie van de nieuwe regering. De socialistische PASOK-partij en de conservatieve Nieuwe Democratie hebben beloofd dat ze vandaag een kabinet van nationale eenheid presenteren. Maar de onderhandelingen die lijken langer te duren dan verwacht. Een van de punten die nog onduidelijk zijn is wie de premier wordt. Daarvoor werd de afgelopen dagen voormalig vicepresident van de Europese Centrale Bank Papa Dimos genoemd, maar tegen hem zouden beide partijen bezwaren hebben. Woordvoerders van de onderhandelaars benadrukken dat de formatie niet overdreven lang duurt. Drie dagen praat is volgens hen niet veel. Gezien het feit dat er iets volkomen nieuws wordt geprobeerd. Dan naar Eigenland Den Haag. PVV-kamerlid Dion Graus baarde gisteravond opzien door plotseling uit de commissie de wit te stappen. De parlementaire enquêtecommissie die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. Gisteren was hij uh, niet bereikbaar voor een toelichting, maar zojuist wel. Verslaggever Wilco Boom sprak met hem. Wilco, wat gaf je als uitleg? Ja, Dion Graus mag niet vragen wat hij wil, zegt hij tenminste, over de bonuscultuur bij de banken. Zijn opmerkingen over die bonuscultuur in het verhoor van ABN AMRO-topman Smitman maandagmiddag zouden hem door zijn collega's in de commissie niet zijn in dank zijn afgenomen. En daarmee werd volgens Dion Graus een fatale grens overschreden. Nou, dat is gebeurd eh, nadat ik eh, maandagmiddag eh, een oud-topman van ABN AMRO heb bevraagd over een eh, exorbitant hoge bonus of vertrekpremie wil noemen van 8 miljoen euro. Na nationalisatie van de bank ook nog. En, dat, dat, ik vond dat ik het recht had om dat te vragen en daar door te gaan. En dat is mij niet eh, bepaald een dank afgenomen. En ja, lid Graus wil alles vragen wat hij wil. Ik laat me geen eh, vraag in de mond leggen door een staf, dat doe ik niet. Ja, het lid Graus wil alles vragen wat hij wil, maar toch is het een opmerkelijke verkla verklaring van het PVV-Kamerlid. Want het is een beetje moeilijk voorspelbaar dat een commissie onder leiding van een SP-Kamerlid, Jan de Wit in dit geval, bezwaren zou hebben tegen vragen over bonussen. Maar volgens Graus is dat toch echt wat er aan de hand was. Dan moet hij aan, aan meneer de Wit van de SP vragen waarom ik dat op dat moment niet mogen doen. En nou, hij moet het ook aan de commissie vragen. De commissie zegt ook dat ze zich niet herkent in uw kritiek. Dat uh, is dan niet uh, volgens de waarheid, als ze dat zeggen. Ik heb twee jaar lang mijn zielenzaligheid in die commissie gelegd. Zondagen opgegeven. Vakanties voor mijn gezin opgegeven. Ik heb alles opgegeven. Recessen. Twee jaar lang dag en nacht gewerkt voor de commissie. Geloof me, als ik drie meter voor de finish stop, dat de jong graus van de PVV er een goede reden voor heeft gehad. Anders doe ik het niet. Onthoud dat dan. goed. Tja. Dion Graus, twee jaar lang geen vakantie, geen weekends. Alleen maar met die commissie bezig. En dan iets... stapt hij zomaar op, uh, Welkom. Heb jij met De Wit gesproken? Hoe, hoe reageert hij? Ja, De Wit uh, zei zojuist heel kort eventjes iets. Uh, volgens hem is het zo dat de commissie onaangenaam verrast is... door het besluit van uh, Dion Graus. En uh, ze betreuren het ook allemaal zeer. En het is volgens De Wit echt niet waar... dat Graus geen vragen over bonussen mocht stellen. Ik zeg u wat wij gisteren hebben verklaard. En dat is dat wij betreuren dat hij opgestapt is. Dat het wat betreft de commissie niet hoeft... En wij gaan door met het werk. Wij we betreuren zijn stap. Wij ontkennen ook uh, dit soort uh, verhalen. Nou, ik ga nu verhoren, als u het niet erg vindt. Openbare verhoren. Nou, Welco, de PVV zou nog iemand anders naar de commissie kunnen sturen om Graus te vervangen. Is dat nog een optie? Het is wel een optie, maar dat gaat niet gebeuren. Dat zei Graus zelfs juist, want dat zou allemaal veel te ingewikkeld zijn. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, dat is ook onmogelijk. Ik bedoel, ik heb daar twee jaar mijn ziel en zaligheid in gelegd twee jaar lang werk ter voorbereiding en daar kun je onmogelijk iemand anders in gooien. En veel moet ik ook in vertrouwelijkheid houden, dat zult u ook begrijpen. Ja en daarmee is de parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel dus een lid armer geworden. Vandaag is dag twee van de openbare verhoren met onder andere Fortis Topman Kloosterman. En die zei vanochtend dat de nationalisatie van ABN AMRO eind 2008 eigenlijk niet nodig was geweest. Maar daarover later meer.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 De Verenigde Staten hebben Nederland gevraagd om zijn uitlevering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. Dit is het NOS-journaal, het Dorald Megens. De Tweede Kamer heeft een motie van afkeuring van de ChristenUnie tegen staatssecretaris Veldhuizen van Zanten verworpen. Bijna de hele oppositie stemde ervoor, PvdA, SP, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren. De oppositie vindt dat de staatssecretaris het persoonsgebonden budget te veel beperkt. Kamerlid Wiegman van de ChristenUnie zei van tevoren dat ze haar motie zou intrekken als de staatssecretaris haar plannen zou bijstellen. Veldhuizen zei wel dat er enige ruimte is, maar pas later als blijkt dat mensen tussen wal en schip vallen. Dat ging de oppositie niet ver genoeg. Het is de tweede keer dat de Kamer een motie van afkeuring tegen Veldhuizen over het PGB afwijst. Illusionist Hans Klok mag een act van zijn Belgische collega Raphaël van Herk niet meer gebruiken in zijn eigen shows. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Het gaat om de combinatie van twee trucs... waarin het lijkt alsof een hand door iemands lichaam gaat... en daarna het hoofd van die persoon op een dienblad valt. Klok en Van Herk voerden deze act heel vaak samen op in Europa. De afspraak was dat Klok hem tegen betaling ook alleen mocht doen. Maar volgens Van Herk voerde Klok de act uit zonder te betalen. Klok mag van de rechter de trucs nog wel los van elkaar... en met een andere manier van presenteren opvoeren. Herhaaldelijke verkeersboetes krijgen voor te hardrijden... en toch je rijgedrag niet veranderen. Daar moet, wat het CDA betreft, een einde aan komen. Het moet mogelijk zijn om het rijbewijs van notoren hardrijders af te pakken. CDA Tweede Kamerlid Sander de Rouwe vertelt waarom. Er is onderzoek gedaan naar uh, het aantal uh, overtredingen... wat mensen begaan en ook de relatie met verkeersongevallen. Ja. Nou, daar blijken eigenlijk twee dingen uit. Eén, er is een relatie tussen het feit dat iemand... veel overtredingen begaat in het verkeer en ook vaak betrokken is bij ongevallen. En ten tweede is het zo dat er ook uit blijkt... dat een, een, een groep bestuurders in Nederland heel veel overtredingen begaat. Soms wel honderd of meer boetes per jaar krijgen. En zo. dus is de conclusie gerechtvaardigd om je af te vragen... of een boete op deze doelgroep wel effect heeft. En daarvan is mijn conclusie in ieder geval... nee, dat heeft geen enkel effect. Maar goed, dan gaan ze toch op, op cursus of zo. Dan krijgen ze toch, uh, toch, toch les... Uh... Nou, dat is maar zeer de vraag. De boetes uh, die vaak gegeven worden, dat gaat via de zogenaamde wet Mulder. Dat houdt in dat je wordt geflitst en dat je daar een uh, overtreding mee begaat... en vervolgens een actie op Giro krijgt. Maar je blijft altijd in anonimiteit. Het is zo dat het allemaal automatisch gaat. En deze groep die krijgt dus vele boetes per jaar... Uh, maar wordt uh, niet staande gehouden. Wordt niet geregistreerd van... hé, hey, deze meneer A, die, uh, dat is nu al de tiende keer dat hij uh, zo'n envelop krijgt. Nee, die kan eigenlijk onbeperkt doorgaan. Blijkt ook uit dit onderzoek. Uh, en uh, die meneer of die mevrouw, uh, die laat daarmee ook zien ja, dat die boetes helemaal geen effect op het rijgedrag hebben. Want ondanks dat mensen, en je kan het je eigenlijk niet voorstellen, 100 boetes per jaar of meer krijgen, ja, past zij kennelijk hun rijgedrag niet aan. En dat vraagt denk ik ook van de politiek, ook van de overheid, om een bezinning. Heeft het wel zin om deze mensen steeds een boete te geven? Ik zou zeggen, uh, neem ze het rijbewijs af, want ze laten keer op keer zien dat ze zich niet willen aanpassen. Dat is een harde maatregel. Ja, dat klinkt misschien heel hard, maar het gaat hier om een hele hardnekkige groep. Want ze laten zien dat ze zich op geen enkele manier willen aanpassen aan het verkeer. Met als gevolg blijkt ook uit dit onderzoek heel veel ongevallen. Waar leg je de grens bij? Bij, bij hoeveel boetes ga je iemands rijbewijs afnemen? Ja, wat mij betreft uh, is die grens uh, in ieder geval zo. Dat als je uh, heel duidelijk aantoont met vele boetes per jaar. en of we dat nou 50 of 100 zijn. daarover moeten we ook gewoon het politieke debat voeren. Maar doorgaan. waar ligt voor u de grens dan? Wat mij betreft gaan we in ieder geval wel het debat aan. dat het een keer ophoudt en boetes geven. en dat je gewoon op een gegeven moment. en waar die grens precies ligt. daarover moeten we het debat gewoon nog aangaan. Maar dat je gewoon het rijbewijs ja. afneemt. CDA Tweede Kamerlid Sander de Rouwen. Sport. Marco van Basten wordt definitief geen directeur bij Ajax. Een verzoeningscommissie heeft nog geprobeerd om hem over te halen. Die commissie probeerde de verhoudingen binnen de Raad van Commissarissen te verbeteren. Volgens van Basten is dat niet gelukt en is de situatie bij de Amsterdamse club onwerkbaar. In Groot-Brittannië is grote woede ontstaan over de halstarigheid van de FIFA rond de poppies. Het herdenkingssymbool voor de slachtoffers in de Eerste Wereldoorlog. De nationale ploeg van Engeland wil zaterdag poppies dragen. Klaprozen in de oefenwedstrijd tegen Spanje. De FIFA verbiedt dat. Correspondent Arjen van der Horst. Hoe gevoelig ligt dat allemaal in Groot-Brittannië? Ja, de poppy, de klaproos, is een uh, traditioneel teken van respect... waarmee de Britten de doden herdenken van alle oorlogen inmiddels. Maar inderdaad, dat is begonnen met de herdenking van de Great War, de Eerste Wereldoorlog. En je ziet in de aanloop naar die dag, op 11 november... Ja, dat Britten uh, in het hele land uh, poppies gaan dragen. Dat, uh, je ziet het ook op televisie, presentatoren dragen het. Uh, en uh, ja, zo herdenken ze hun doden. En daar, ze vinden het dan dus ook uh, belachelijk dat de FIFA dit uh, verbiedt. Dat, ze dat, dat hun eigen nationale ploegen, het Engelse elftal, dat niet mag dragen. Trouwens ook Wales en Schotland willen het dragen... maar ook bij hen is dat natuurlijk verboden door ja. de FIFA. Ja, ik zie nu beelden hier van de, de, de Britse Kamer met Cameron... die ook inderdaad met een poppy rondloopt. Um, waarom doet de FIFA zo moeilijk eigenlijk over, over zo'n roosje? Nou, de FIFA zegt, dit staat nu gewoon eenmaal in de regels. Het is niet toegestaan tijdens wedstrijden... om politieke, religieuze of commerciële symbolen te dragen. Nou, dit wordt dan uitgelegd als een politiek symbool. Nou, Cameron heeft daarop gereageerd. Die zei, van, dat is absoluut absurd. Waarom mogen we niet het respect voor de doden betonen? Um, FIFA legt dan ook niet verder uit waarom ze dat, dat doet. Maar je kan wel voorbeelden bedenken... Uh, waarom ze een beetje huiverig ervoor zijn. Want FIFA is natuurlijk bang dat dit een precedent schept. Stel dat bijvoorbeeld de Argentijnse nationale ploeg een symbool gaat dragen... waarmee ze de doden van de Valklandoorlog gaan herdenken in een wedstrijd tegen bijvoorbeeld Engeland. En dat kan provocerend werken. En dat zijn natuurlijk uh, dingen die de FIFA wil voorkomen. En vandaar dus dat ze ook zo streng zijn in het oplegen, opleggen van deze regels. Ja, zaterdag de oefenwedstrijd uh, Engeland-Spanje. Gaat hij nog wel door, die wedstrijd? Ja, die wedstrijd gaat natuurlijk door okay. en ze hebben gezegd, de spelers van het nationale elftal, dat ze wel een poppy gaan dragen. Niet op het veld, maar wel uh, de, de, de reservespelers die op de bank zitten. Arjen van der Horst, dankjewel. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De rente die Italië op een tienjarige staatslening moet betalen is opgelopen tot boven de 7 procent. Dat percentage wordt beschouwd als de grens van wat nog houdbaar is.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een reportage over de wereldberoemde stemcoach Arthur Joseph. Die was eventjes in Nederland. Joseph werkt met de Groten der Aarde. En hij vertelt over de do's en don'ts van goed stemgebruik. Deel 3 van het radiodagboek van minister van Financiën Jan Kees de Jager. Die is afkomstig uit Zeeland. Hij is lid van het CDA. Dus dan mag je verwachten dat hij gelovig is. Maar hoe, ge hoe gelovig? Dat vertelt hij straks. In ieder geval probeert hij wel te leven naar een bijbelsgezegde. Dat uh, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is kort maar krachtig en we kennen hem allemaal. Dan uh, de uh, stelling in stand.nl, dat doen we straks na half twee. De ferme taal van dit kabinet lokt agressie uit. Dat is die stelling. Wij vandaag in SP hebben kritiek op de stoere taal van minister Opstelt... en staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... De vvd bewindslieden vinden dat burgers zich moeten kunnen verdedigen tegen inbrekers. Maar dat leidt er volgens de SP en de PvdA toe dat mensen het recht in eigen hand nemen. Zoals bijvoorbeeld afgelopen vrijdag toen vier mannen een inbreker in coma sloegen. De ferme taal van dit kabinet lokt agressie uit. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen.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 Een van de grootste in dat vak is Arthur Joseph. Hij trainde onder meer Arnold Schwarzenegger, maar ook Angelina Jolie. En vele topmannen uit het bedrijfsleven. En deze week is hij in Nederland om ons ook bewuster van ons stemgebruik te maken. Lunch vraagt zich af hoe belangrijk is ons stemgebruik om succesvol te zijn. Onze verslaggever Anne van der Veen zocht het uit op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Waar Joseph gisteren een college gaf. In de hal van de Erasmus Universiteit zijn ook wat studenten te wachten. Wat hoop je nou te gaan leren? Um, mensen op een nette manier overhalen. <laughs> zonder, zonder dat je heel vervelend overkomt. Gewoon, ja, gewoon lekker je zin doordrijven, maar dan dat die andere er ook een goed gevoel aan overhoudt. Ik heb wel eens moeite om de controle te houden. Ik praat wel eens uh, on onnodig te hard. En uh, wie weet kan hij daar ook nog wel. Uh, door heel hard geknikt. <laughs> Misschien kan hij me ook wel tips geven daarvoor. Tips tegen onnodig te hard praten. Ja. Wat ik uh, wil leren, maximaal uit mijn stem te halen. Ja, de, um, leiderschap hoor uh, ik uh, vallen. en uh, als mensen, ja, lucht uit. Om, om goed uit te... Ja. Niet, niet wat ik nu doe in ieder geval, maar beter te communiceren. Obama, die Obama. heeft een goede, goede leiderstem. Die blijft altijd heel rustig en hele lage stem, mooie diepe stem. Dat helpt altijd wel. Zou je ook wel willen leren? Ja. Ik weet niet of dat voor vrouwen hetzelfde werkt als voor mannen. Ik vind dat uh, dat hele diepe en volle, dat dat voor mannen heel goed werkt. Maar ik weet niet of dat voor vrouwen hetzelfde is. Uh, uh, uh, uh. Again, please, warm up our voice. But when we warm up our voices, of course, we have to make sound. We can't do it silent. Now hear my voice. Do you hear how alive it becomes? Where is she? Look, it may take a while. I want to wait. There's a bench over there. I'll be back. Ik train Arnold Schwarzenegger al 9 à 10 jaar en zijn beroemde I'll be back hebben we heel vaak geoefend. De luisteraars kunnen hier ook wat van leren. Zie de interpunctie in de zin voor je. Toen we I'll be back oefenden, moest hij de punt aan het eind echt voor zich zien. Leg altijd de nadruk op het laatste woord in de zin. Zo zeg je het krachtiger. And always underlining the last word of any thought we say, so it doesn't trail away. Notice, I didn't just say so it doesn't trail away. So it doesn't trail away, and I actually underline it in my mind's eye. That's how we worked on that. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Barack, liebe Michelle Obama, sehr geehrte Damen und Herren, das erste politische Ereignis. En dat ik me uit mijn kindheid bewust herinner, dat is de bouw van de Berliner Mauer voor 50 jaar. Ik denk dat Angela Merkel anders zou spreken... als het bijvoorbeeld over de economie heeft. Lager, dieper en harder. Maar heeft een vrouw het moeilijker dan een man... It is more Voor vrouwen is het traditioneel gezien moeilijker. we de we is De eerste out. oefening die ik vrouwen en ook mannen laat doen, schrijf op hoe je denkt dat je overkomt als je spreekt. Want je moet altijd in je achterhoofd houden. Andere mensen bedenken in drie seconden wat ze van me vinden. Daarna moet je gaan bedenken wie wil ik zijn. Dat is voor veel mensen een eye opener. Je ziet dan dat je ook daarin een keuze hebt. Opschrijven wie je wil zijn is dus de eerste stap. Oh, I have a choice. So we've written this out. This sort of becomes our mantra. Then how does that woman sound? What does she look like? How does she dress? Do I reflect that? If I don't en ik kom met je zoals dit. Voor vrouwen is het vaak belangrijk om vriendelijk over te komen. Dan is een niet al te hoge schreeuwende stem beter. De tweede stap is: je stem warm maken om zo een lagere stem te krijgen. Ik wil kinderen zijn. Nu luister ik kinderen aan je. Nee, natuurlijk niet. Heel simpel. We willen de pitches van onze voet, de hoog en laag van onze voet, een beetje lager en dan spreken wat je dan wil zeggen. Increasing prosperity is de unieke zettingpoint voor de Europese Unie. Want meer interne markt betekent meer draad. En de meer draad er is, de meer het is beneficie van de Nederlandse en andere Europese landen. Ik weet niet wie deze gentleman is, maar ik hoor iemand die een politician of een economist is. Ik hoor iemand die niet tegen ons spreekt, maar gewoon zijn aantekeningen voorleest. Reading his notes, not speaking. To us, but at us. En ik denk dat dat is waar veel mensen misschien wel tegenaan lopen. Ik hoor de politicus en niet de iemand die me aanspreekt. Inderdaad een probleem wat veel mensen hebben als ze speechen. That space has value. Voor jullie minister-president is het belangrijk dat hij langzamer gaat praten... en nadenkt over wat hij eigenlijk aan het vertellen is... Zie de woorden die je gaat zeggen echt voor je. Vocal awareness, my work is my passion. I've taken my eyes out. Now I tell you with my eyes that vocal awareness is my passion. You feel how that impacts the sound of my voice. Also, right now I'm just saying the words. Right now I see the words. And you even saw the word see underlined. Hoe belangrijk is de stem nou om succesvol te zijn? To be successful, the voice is the missing link. We verliezen de kracht van het discours. We verliezen de capaciteit om vervolgens te communiceren. Mensen willen succesvol zijn, maar vergeten vaak dat je daarvoor goed moet kunnen communiceren. En dus niet alleen via de computer. Je stem is iets waar je echt onderscheid mee kan maken. Als je zeven minuten per dag je stem traint, word je echt succesvoller. Een opinie is created in drie seconden. En zoals de proverb gaat, je krijgt nooit een seconde kans om een eerste impression te maken. Na afloop van het college, nou, heb je wat geleerd? Ja, ik denk het wel, want uh, hoe succesvoller je wordt, zeg maar, hoe meer je met andere mensen in aanraking komt. En hoe meer je dus ook je stem moet gaan gebruiken, ook al wat je ook eigenlijk doet. En hoe je zorgen dat je bovenaan blijft. Zeg maar. Vroeger was het vooral heel erg belangrijk dat je heel erg goed was in je vak. En ik heb het idee dat tegenwoordig netwerken en uh, omgaan met mensen dat we echt in een communicatietijdperk leven. En ja, communicatietijdperk. Daar is uh, spreken en stemgebruik natuurlijk een belangrijk onderdeel van. En dan nog een laatste tip. Also for everyday listeners, remove I think, I mean, um, uh, from your vocabulary. Schrap, ik denk, ik bedoel en alle u's en um's uit je vocabulaire. Ik denk, dat hoef je niet te zeggen, dat is duidelijk. Als je dat doet, ben je al een stuk verder. So, take them out of your vocabulary. Dat was uh, Arthur Joseph, ik zei, uh, ach, dat was er alweer eentje. Arthur Joseph, de stemcoach, uh, hij was uh, in Nederland en hij is deze week nog in Nederland. Anne van der Veen ging bij hem langs en maakte deze reportage. Het Radio Dagboek. Deze week met... Jan Jager, minister van Financiën. En zijn radiodagboek speelt zich vandaag af op zijn werkkamer. Even snel tussen allerlei besprekingen door. U weet al dat er door de minister eh, vanwege de drukte eigenlijk weinig wordt gesport. Dus die bokalen bovenop de kast. Waar heeft hij die dan mee gewonnen? Jan Kees de Jager vertelt het in deel 3 van zijn radiodagboek, waarbij hij eerst natuurlijk even ingaat op het aanstaande vertrek... van Silvio Berlusconi. Italië is een land wat eigenlijk uh, het uh, natuurlijk een stuk beter doet... dan Griekenland, maar met Griekenland is men al... Ja, toch een jaar bezig met hervormen en bezuinigen. Uh, dat gaat veel slechter natuurlijk, duidelijk, dan Italië. Maar Italië heeft tot op heden echt absoluut veel te weinig gedaan. Dus het land, als je kijkt naar het tekort op de begroting, doet het een stuk beter. Maar de schuld van Italië is ook schrikbarend hoog. Ik geef nooit commentaar op echt een specifieke regeringsleider... of minister van Financiën. Uh, dat vind ik echt een zaak van het land zelf. Even dus nogmaals afgezien van de personen, want daar mag ik geen commentaar op geven. Maar wat het natuurlijk heel goed zou zijn, is dat bijvoorbeeld, dat zie je ook in Griekenland... een regering van nationale eenheid wordt gevormd. In Italië in ieder geval een regering wordt gevormd met een zo breed mogelijke steun. En een steun ook met, uh, als het nodig is een, uh, een uh, nieuwe regeringsleider. Als Italië dat nodig vindt om voor die geloofwaardigheid zich, en, en, en voor die steun een nieuwe regeringsleider aan te stellen, dan is dat natuurlijk aan hun. Belangrijk voor mij is in ieder geval de eis die we hebben gesteld van die geloofwaardigheid. Dat heeft Italië verloren. Mede door uitspraken van de regering dat bijvoorbeeld hervormingen en bezuinigingen niet nodig zouden zijn. Ja, en dan moeten we even afwachten uh, hoe dat precies in het land zelf die ontwikkelingen zullen zijn. Kijk, binnen kamers kun je natuurlijk wat meer zeggen dan uh, buitenskamers, maar je moet Heel erg oppassen om het echt uh, om, om over één persoon te gaan hebben. Ik mag uh, commentaar geven op de inhoud van die wijzigingen. En die moeten zeer substantieel zijn. Ja, ik heb een beetje griep uh, opgedaan geloof ik. Nou, ik, ik Griep mag je natuurlijk nooit hebben als beïnst zo. je mag nooit ziek zijn. Dus, dus je gaat altijd door, maar het is een beetje een grieperig gevoel. Hè? Ik kan het dan maar zo zeggen, dus mijn stem is een beetje uh, aangetast. Um, een nachtje beneden, hiervoor net uh, van één uur slapen. En dan, uh, ja, dan, dan, dan, uh, als, het, als je dan ook nog lange dagen maakt, dan uh, merk je dat, dan, gaat, dan hakt dat er wel een beetje in. Ja, we zitten nu op mijn werkkamer. Ja, dat zijn bekers, nou, dat is eigenlijk een beetje een, uh, een combinatie van iets serieus en minder serieus. Die is het minst serieus. Dat was uh, dat uh, ons kleine groepje in het kabinet de grote kerstquist van het kabinet op het katshuis bij de kerstdiner had gewonnen. En met quizvragen. Kerst vond ik altijd heel erg gezellig. Um, gewoon de hele sfeer rond kerst en dergelijke. Maar um, op het katshuis is het gewoon natuurlijk... een uh, meer gezellig onder elkaar zijn in een soort ontspannen sfeer. Um, nou, ik ben nog steeds gelovig. Ik ben niet echt kerks, dus echt, ik ga niet echt naar de kerk. Dus dat, dat, dat ja, dat is een persoonlijke keuze natuurlijk. Maar, um, uh, maar nog steeds wel gelovig, inderdaad. Door je gewoon je dagelijks handelen. Door, um, ik vind de mooiste basisregel, die, um, maar hij komt overigens... niet alleen uit het christendom, maar uit allerlei religies. Die heb ik pas een keer nog gemeen. Uh, voor een groep als het gaat ook over uh, het uh, financieel toezicht en, en, en verzekeringen. En bijvoorbeeld in het kader van die woekenpolis en dergelijke. Dat, uh, wat jij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Nou, dat is eigenlijk vind ik een hele mooie basisregel die. Uh, Onder andere ook uit het christelijk geloof, maar die uit meerdere religies voorkomt. En dat is wel iets wat ik in mijn dagelijkse praktijk probeer toe te passen. Zei Jan Kees de Jager in zijn radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. En daar is ook een archief te vinden met daarin allerlei andere radiodagboeken, Bijvoorbeeld die van de voorganger van de jager, Wouter Bos. Oh! one, one two,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 Tire and tires in my car. I got most of the means and scripts for the scene. Come out in a box, so I'm in with a shout. I got a favorite a chat, but better than that, food in my belly and a license for my titty. And nothing's gonna bring me down about a broad and In tegenstelling stond wat zijn naam doet vermoeden, is het een schot. Hij heet namelijk Paolo Notini en het liedje Pencil Full of LED. Zometeen in standpuntrel deze stelling. De ferme taal van dit kabinet lokt agressie uit. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst nu Mark Visser. Radio 1 Het NOS-journaal.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 En Marco van Basten wordt definitief geen directeur bij Ajax. Van Basten stond vorige maand op het punt om directeur voetbalzaken te worden. De commissaris Jan Cruijff wilde eerst een adviesraad opstellen. Volgens Van Basten is er sprake van een onwerkbare situatie. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. PvdA en SP leggen een verband tussen de ferme taal van minister Opstelten... en staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie... en de agressie tegen inbrekers. Beide bewindslieden zijn van de VVD... en willen korte metten maken met criminaliteit en misdaad. En daarbij schuwen ze duidelijke taal niet, net zoals premier Rutte. Mocht u onverhoopt geconfronteerd worden met een inbreker in huis... en u slaagt erin om die met een paar ferme tikken het huis uit te jagen... dan wordt de inbreker in de boeien afgevoerd. En niet u, zoals nu, op dit moment nog te vaak... Het geval is. Maar die duidelijke taal zorgt volgens de twee oppositiepartijen... wel voor dat agressie wordt uitgelokt. Het brengt mensen op het idee dat je ongestraft een inbreker in elkaar kunt slaan... vinden SP en PvdA. Zoals bijvoorbeeld bij het incident van afgelopen vrijdag... waarbij een inbreker door vier mannen in coma werd geslagen. Geeft de ferme taal van de VVD een goed signaal af... of leidt het ertoe dat mensen denken dat ze het recht in eigen hand mogen nemen? Ik praat erover met Jeroen Rekour, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Oud-rechter ook trouwens. Nou, op zich heeft dat niet zo heel veel met die zaak te maken... maar toch ook wel weer een beetje. Dag meneer Rekour, welkom. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, hier komen ze. Als ik een inbreker uh, zie, dan sla ik hem ook mijn huis uit. Ja. O, oh. verrassend, uh, hè? hè? Ja. ja, best wel. Uh, het is begrijpelijk dat mensen het recht in eigen hand nemen. Nee. Dat dan weer niet. Rechters zijn ongevoelig voor ferme VVD-taal. Ja. Goed, dan de, de stelling. De ferme taal van dit kabinet lokt agressie uit. En we zijn benieuwd wat u daarvan vindt. Bent u het ermee eens of mee oneens? Uh, sms staat dan naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. De telefoonnummer is 0800 1101. U mag ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Uh, meneer Koer, de ferme taal van dit kabinet lokt agressie uit. Uh, zegt u dan eens of oneens? Uh, helemaal mee eens. Toch wel, hè? Ja. Um, waarom eigenlijk? Nou, bijvoorbeeld in dit, in dit voorbeeld hè, van die inbreker... het mag lang dat je je lijf verdedigt en je spullen verdedigt... en dat je daar uh, bij, bij die verdediging geweld gebruikt, dat kan ook. Maar het mag niet, en dat vind ik ook heel terecht... dat je vervolgens denkt, nou, laat die rechter maar zitten... ik ram die inbreker zelf wel in elkaar. Um, door als kabinet uit te dragen uh, van... nee, vanaf nu mag je die inbreker tikken geven... en word je niet afgevoerd, geef je, geef je het signaal van... jongens, er gaat veel meer mogen. Terwijl er verandert gewoon helemaal niks in de wet. Het blijft precies hetzelfde. Dus je geeft een verkeerd signaal af... waardoor mensen denken, ja, uh, laten, we maar, uh, laten we het nu maar zelf doen... want dat mag van dit kabinet. Ja. En, en die mensen zitten nu dus ook in het gevangen. Maar het, de gaat u, het gaat u erom dat het dat, dat woordje gepast ontbreekt. Dus je moet gepast geweld gebruiken. Nee, het gaat... Het gaat ik, pleit helemaal niet voor, gebruik, voor het gebruik van geweld. Dat nou ja, ik vroeg net aan u, als ik, als, ik, als ik een inbreker zie... dan sla ik mijn huis uit en u zegt ja. Ja, dat komt omdat ik ook mijn spullen wil verdedigen. En ik wil ook mijn lijf verdedigen. Dus als er, wat, als, als er een inbreker in mijn huis zit... dan jag ik hem zo snel mogelijk mijn huis uit. En als daar een tik bij gegeven moet worden... nou, ik weet niet wat ik zou doen... maar ik kan me voorstellen dat dat ook nog gebeurt. Ja, maar dan valt die man tegen uw prachtige uh, design... Uh, glazen tafel en, en, en met zijn hoofd... Uh, en dan heb je ook de, de pop aan het dansen. Dat mag dan toch ook niet? Nee, nogmaals, het, het, gaat, het gaat erom dat je je spullen mag verdedigen. Dat mag. En als daar wat geweld bij komt, dat mag ook. Daar heb je een prachtig, in, in, de, in de rechtspraak en in de wetgeving... een heel uitgebalanceerd systeem, namelijk verdedigen mag... maar zelf alvast een straf geven, dat mag niet. En dat vind ik een prima systeem. Hmm. En dat moet je verdedigen als kabinet. En nog veel belangrijker overigens is dit geval, zijn die vier mannen... Die zijn die inbreker gaan opwachten nadat er 15 keer was ingebroken. Ja, ik denk, ja, maar als je als kabinet nou echt serieus neemt, dan laat je natuurlijk niet de burger die, die inbrekers oppakken. Maar dan had de politie. Je kan toch niet 15 keer een inbraak en gewoon als politie nog niet uh, daarbovenop nou. op zitten. Wat is de aanleiding voor, dat dit vanuit de oppositiepartij is gekomen, Heb van de a, uh, SP? Uh, dat is de aanleiding uh, daar in uh, het Frans Ottenstadion was het in Amsterdam. Um, daarbij werd de inbreker dus door vier mannen inderdaad opgewacht. Die stonden daar te posten. En nou ja, uiteindelijk is die man in coma beland, die inbreker. Um, maar ja goed, hoe, hoe, in hoeverre kan je dat nou toch dan aan het kabinet toeschrijven? Dat, dat kan toch bijna niet? Nou, nogmaals, die mannen die kunnen, uh, en, en dat is niet geheel, uh, geheel uh, ten onrechte... als je ook weer het citaat van premier Rutte hoort, gedacht hebben... Uh, wij mogen meer van dit kabinet. En die mannen, terecht ze dat ze daar stonden... want als er 15 keer bij je wordt ingebroken... dan snap ik wel dat je daar gaat staan. Wat niet terecht is, is vervolgens dat ze geweld hebben gebruikt... zo ernstig dat de dader in coma ligt. Ja. En die mannen die zitten nu dus ook, wat mij betreft, als verdachten vast... Um, en het kabinet heeft toch wel gesuggereerd, de minister heeft toch wel gesuggereerd... van nee, uh, als je, als je, de, als je die, die inbrekers nu zelf een tik geeft, dan, uh, dan ga je vrij nou, uit. Wat hadden zij moeten doen? Die man uh, gewoon in zijn kraag pakken... en overleveren aan de politie bijvoorbeeld? Natuurlijk, natuurlijk. Aanhouden mag al sinds jaar en dag op hete daad. Aha, dat aha. is geen punt. En, maar, en als je, je daar in staat voelt, moet je dat ook zeker doen. Ja. Nou zeggen natuurlijk heel veel mensen, ja, die man die gaat op inbrekerspad... die weet uh, dat dat niet mag. Dus het begint wel uiteindelijk bij de inbreker, toch? Uiteraard. Die inbreker moet ook stevig, stevig gestraft worden. Nogmaals, ik vind het van de zotte dat iemand 15 keer kan inbreken... en de politie no nog tegen de burger lijkt te zeggen, gesteund door de minister... los het zelf maar op. Daar zit natuurlijk het grote probleem. Daar moet de minister op inspelen. Hmm. Uh, want want ja, die frustratie leeft natuurlijk toch in de samenleving. Ik bedoel, je hoeft maar sites te lezen. Je hoeft, uh, de, de, nou, ook, ook op dit geval trouwens, ik zag wat reacties in de Telegraaf voorbij komen. Mensen die, die, ja, die zeggen, ja, die man had gewoon maar niet moeten gaan inbreken. Ja, maar dat is te makkelijk. Hè? Natuurlijk moet die man niet inbreken. Natuurlijk is het terecht dat hij gepakt wordt. Dat hij overgeleverd wordt en dat hij straf krijgt. En, en uh, dat hoeft niet eens ultiem zachtzinnig. Hè? Je hoeft hem niet, niet, niet met fluwele handschoenen aan te pakken. Maar iedereen begrijpt ook wel dat je niet iemand in coma kan slaan... Uh, dat is een samenleving waar we, denk ik, niemand in wil wonen... waar oog om oog, tand om tand geldt. Want dat is wat gebeurt. Ja. Wat wilt u nou eigenlijk bereiken met, met de uitspraken? Uh, ja, denkt u dat de VVD dan inderdaad gaat inbinden... dat ze minder stoere taal gebruiken? Nou, ik hoop dat die ketelmuziek... want voor een deel is dat. Hè. Als je de wet niet verandert... maar wel dit soort berichten uh, de wereld instuurt... dan is dat ketelmuziek. Dat, dat ingezien wordt dat dat niet ongevaarlijk is. Dat dat, dat, dat ook een weers, we, weerslag geeft. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het voorbeeld van de minimumstraffen. Daarna zeg je ook, nou die rechter is in Nederland die is helemaal een potje soft. Uh, uh, waardoor je ook het vertrouwen in de rechter verder uitholt. Dat zijn dingen die op lange termijn heel gevaarlijk zijn... en zelfs de recht, uh, de veiligheid aantasten omdat de gemiddelde burger denkt... ja, in Nederland ik hoef ik niet meer van de politie en de rechter te hebben. Ik moet het zelf doen. Ja, want dat spreekt zich rondhebben dat we hier veel te soft straffen. En, en uit allerlei onderzoeken blijkt altijd dat het helemaal niet zo is. Precies. Voortdurend. Uh, heel recentelijk is er nog uh, onderzocht dat, uh, dat we allereerst vrij streng straffen. En dat als de burger alle informatie heeft... de gemiddelde burger die ongeveer gelijk straft. Uh, dus gelukkig is de, is de Nederlander nog wel zo gis... Uh, om te denken, ja alleen, alleen dat hard harde hart straffen... dat is ook niet de enige oplossing. Hmm. Uh, we hebben natuurlijk even ook de VVD gebeld om te vragen uh, ja, wat zij hiervan vinden. Hè? Uh, Kamerlid Janine Hennes-Plasgaard, die hartig die zaak daar... Uh, heeft geen goed woord over voor de link die u dus legt... tussen het taalgebruik en het uitlokken van agressie. Ja, dat, ik snap dat zij zo reageert, want het zijn VVD-ministers. Maar deze, deze link die leg ik al vanaf het begin af aan. Maar zij zegt, en, wij, wij propageren natuurlijk niet het in coma slaan van een insluiper. Nee, en dat, dat suggereer ik ook niet. Hè. De minister zegt niet, sla een, een insluiper maar, maar in coma. Ik zeg alleen, het verband is subtieler. Het verband is, als je maar het signaal afgeeft... Uh, pak die inbreker maar aan. Of de, de, de rechter, die, die, die, die is te soft. Dan gaan mensen het recht in eigen hand nemen. Want die denken, ja van de overheid hoef ik het niet te hebben. Mm. Dat, is, uh, dat is het gevaar. Maar het probleem is natuurlijk toch, wat is, wat is nog gepast verdedigen? Wat is zelfverdedigen? Ik, ik, ik, ik geef toe, ik lokte u een beetje met die, met die eerste keuze. Uh, en u zei van, ja ik ga ook iemand uit mijn huis proberen te krijgen als die uh, daar onterecht is. Maar goed, in, in zo'n schermutseling kan iets gebeuren. En ja, wanneer, wanneer, is dus het, uh, wanneer is het nog zelfverdediging? En wanneer begint dan de eigen richting? dat is aan de rechter om vast te stellen. Daar kan je geen vaste regel voor maken... want dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Het is onmogelijk om dat in regelgeving te vatten. Dus die regelgeving, die klopt... namelijk je spullen verdedigen en je lijf verdedigen, mag wel iemand vast uh, straffen door hem in elkaar kaart te slaan, mag niet. Helderder dan dat kan niet... En of het nou links of rechts is, ja, daar hebben we nu juist die rechten voor. En die doet dat over het algemeen zeer nauwgezet. Want dan kom ik even terug bij, bij die belofte van... die hebben we net nog laten horen hè, bij het begin van dit kabinet. Premier Rutte, die dus dat zei... Hè, van, dat, dat het nu niet meer zo is dat jij dan geboeid wordt afgevoerd... maar die inbreker. Want dat idee bestond dan in de samenleving van... als je eens een keer een tik uitdeelt dan ben je zelf de klos. Heeft hij daar dan ook nu wat aan gedaan? Heeft dit kabinet dat, dat veranderd? Dat je, dat je dus inderdaad niet meer op dat moment wordt afgevoerd? Het kabinet heeft één ding gedaan. En dat is de opdracht aan de politie gegeven. Inderdaad. om mensen niet, die, die die inbreker hebben geslagen, hè, zullen we maar zeggen. of wat anders. niet meer als verdachte te horen. maar als getuige. Nou, op zichzelf is dat prima. Het heeft ook een gevaar in zich. Omdat als verdachte. mag je bijvoorbeeld op je zwijgerecht beroepen. Als getuige niet. Dus het horen als verdachte. heeft ook nog een beschermend iets. Hè, voor degene die juist hun spullen. Uh, uh, uh, uh, wil uh, behouden en beschermen. Mm -hmm. Dus uh, dat is wat het kabinet gedaan heeft. Aan de wetgeving zelf is niks veranderd. En u zegt ook eigenlijk, dus die wet was er altijd al. Dus wat er, wat er nu dan met, met veel woorden wordt gezegd, dat kan eigenlijk altijd al. Dat is sinds jaar en dag. En ze willen het ook niet veranderen. En dat is een prima, prima balans. Nee. Nee. Hebt u dan ook uitgezocht of, of na die uh, ferme taal er meer van dit soort incidenten zijn dan voor die tijd? Want dan kan je het ook echt toeschrijven aan de taal die gesproken wordt, lijkt me. Ik Ken uit mijn hoofd, maar het is natuurlijk heel afhankelijk van wat de media haalt en wat niet. Uh, twee gevallen die de media hebben gehaald. Er is dat nog was geen... dan de eerste, de eerste geval met die supermarkt, hè? Uh, ja, dat is al langer. Hè? Dat was voordat dit kabinet, uh, dat was Prins Bernard die die zei uh, wat nee, er Nee, nee, ik, ik, bedoel, ik bedoel, die boete wel. Ja, nee, maar volgens mij is het tussendoor nog niet. Ik weet niet, dat is maanden geleden inderdaad uh, in ieder geval, maar was er ook nog iets met een met de supermarkt waarbij iemand, uh, nou ja, de, de tent uit was ge, ge, geslagen en uh, daar waren ook uh, onverkwikkelijke ja. dingen gebeurd. Ja, maar ik. ik ik hoop en ik neem aan dat, uh, dat ook deze minister zou zeggen... laten we eens onderzoeken of er een verband zit. Of er meer van dit soort incidenten zijn dan in het verleden. Dat gaat u de minister vragen? Uiteraard. Ja. Ik begrijp dat dat één dag nadat het kabinet was aangetreden... was die andere zaken waar het precies was, weet ik niet meer, maar goed. Um... Politici krijgen vaak de kritiek dat ze veel te wollig praten. En dat daardoor de, de, de, de klik met, met ons, met, het, met de stemmers, uh, met de kiezers eigenlijk uh, ja, ver, ver weg is. Nou ja, dat kan je dan toch wel zeggen van, van opstelten en teven. Dat ze in ieder geval duidelijke taal spreken. Ja. Nee, dus dat is goed, zou je zeggen. Nee, natuurlijk niet. Als, als, als, ik spreek hele duidelijke taal als ik zeg sla die inbreker dood. Maar dat is geen goede taal. En dat, maar dat, maar dat, dat zeggen zij toch ook niet? Nee, dat snap ik wel. Maar ik, ik wil het verschil maken tussen duidelijke taal en goede taal. Natuurlijk is het duidelijke taal. Maar je hebt als overheid en als minister ook de plicht... om te zeggen, zo is het geregeld in Nederland. Dat vinden we goed. En we willen dat burgers zich daaraan houden. Ja, um, en, en dan nog iets anders. Want we hebben natuurlijk een tijdje, dat is wel iets anders natuurlijk, maar, maar toch een beetje in het verlengde van dit. Uh, de campagne om dus je, je, je mobieltje te pakken en dan de overvallen te gaan fotograferen of te filmen. Uh, ook, een, ook een idee eigenlijk vanuit, vanuit dit kabinet. Vindt u dat wel een goed idee? Ja, het is namelijk heel belangrijk dat de burger de overheid helpt. Maar daarvoor moet de overheid wel zelf de zaakjes op orde hebben. Dus je moet niet zeggen, help me, wij lossen die inbraak niet op. Uh, doet u dat zelf maar. Maar wat je wel moet hebben is dat mensen, uh, als, als ze wat zien, uh, durven te getuigen. Of als ze met een mobieltje opnemen, dat ze dat als bewijs aan de politie aanleveren. Uh, en daarvoor moet de burger vertrouwen hebben dat de politie zijn werk goed doet. Ja. Dus dat, daardoor roep ik dit kabinet naartoe op. Zorg nou gewoon dat de pakkans omhoog gaat. En dat als er 15 inbraken zijn, dat de politie bij de tweede al ingrijpt. En niet, niet nee, ja. bij de 15 nog niet. Uh, over die fotoactie nog even. Want uh, Marcoes, uw collega van de PvdA, die heeft voorgesteld inderdaad, om een zogenaamde app te ontwikkelen. Zodat je direct uh, die gegevens die je dan uh, registreert bij de politie kan uh, droppen. Dan kunnen die ermee aan de slag. Nog één reactie van iemand op ons forum. Die zegt het is toch belachelijk dat we zelf de daders hard moeten aanpakken. Uh, als we een delict uh, zien en een filmpje moeten maken met onze gsm... dit lokt ook weer agressie uit en daar schiet we helemaal niks mee op. Bovendien kan er misbruik van worden gemaakt... en onschuldigen worden de dupe uiteindelijk. Ja, ik, ik zie niet zo hoe onschuldigen de dupe worden... dat wanneer jij een filmpje maakt en dat direct bij de politie uh, aanlevert... dan heeft de politie als het ware de eerste bewijs uh, binnen. Nou ja, de, de agressie kan zich wel tegen je keren als jij daar staat te filmen... en iemand uh, wil dat niet. Ja. Absoluut. En als je, als, je dat, als je dat niet durft of niet wil... dan moet je dat ook zeker niet doen. Maar ik vind het wel goed als de overheid burgers vraagt te helpen. Want nogmaals, de overheid kan de misdaad niet alleen oplossen. Dat kan echt als je als samenleving en overheid samen daartegen optreden. En tegelijkertijd zegt u, zo'n zaak daar in Amsterdam bijvoorbeeld... Uh, daar had de politie al veel eerder in moeten grijpen... En, en maatregelen moeten nemen zodat er niet 15 keer kon worden ingebroken. Uiteraard. Goed, we gaan naar de reacties van onze luisteraars. Luister mee, meneer Koer. U uh, komt straks bij u terug om de reacties door te nemen. 1400 mensen ruim hebben intussen gestemd op onze site. Het is een beetje 50-50. 48% is het eens met de stelling, 52% oneens. Op de stelling dus de ferme taal van dit kabinet lokt agressie uit. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Kees. Kees. Ik, ben het, ik ben het er niet mee eens. Ik vind als iemand zich de vrijheid veroorloopt om in mijn huis binnen te lopen en mijn spullen mee te nemen, dan moet ik de vrijheid hebben om hem hoe dan ook horizontaal de deur uit te kunnen werken. Maar horizontaal in coma of gewoon zo aangeslagen dat hij daarna wil... In het uiterste wil... geval, als hij, zich, als hij zich ook gaat verweren, in het uiterste geval dan uh, hij of ik, ja, dat, uh, dat vind ik. Ja. Ik bedoel hetzelfde met dat uh, ge, slappe uh, gezeven over alsjeblieft iets filmen. Dan zie ik een gewapende overval, dan sta ik daar met mijn mobiel te filmen... en dan heb ik zo'n gaatje tussen mijn ogen zitten. Ik ben er niet helemaal gek. Een vriend van mij is bestolen zes weken geleden. Mm -hmm. Er zijn beelden op film. Je kan heel duidelijk zien wie daar lopen met welke spullen. En na zes weken is er nog niemand aangepakt. Eén van die personen werkt zelfs bij de politie in Amsterdam. Er gebeurt gewoon niks. Dus het mm -hmm. wordt gewoon tijd dat er een wetgeving komt. Net als in Amerika komt er iemand op jouw erf... Dan is het gewoon uh, speelt hij met zijn leven. Maar we, we, in Amerika mag je gewoon een, een revolver dan... en dan mag je die van je erf schieten, geloof ik. Dat zou je staat, hier ook wel willen. Er zijn staat in Amerika dat als er iemand in jouw huis zit... en je schiet hem overhoop, krijg je een lintje. Maar dat zou je, je ook hier ook willen? Ik vind dat er, als we er een heel duidelijke wet over hebben... en jij bent inbreker en jij weet dat je het risico loopt... dat je daar niet levend uh, dat pand verlaat... Dat het dat, dat risico bewust. Als ik met 180 over de snelweg scheur, neem ik ook het risico dat ik aangehouden word en mijn mm. spullen kwijt ben. Ik vind het is in dit land van de zotten. Als je zes weken geleden belde aan de politieoverdracht ja. en een lijst met spullen die weg zijn. en je kan, die mens, kan, je, je kan bijna de, ving, de, de nagels op ja. de vingers zien. Nee, nee, okay. en die mensen worden niet opgepakt en die agent die blijft gewoon zijn werk doen. dat is waanzin in dit land. Keespunt is duidelijk. Dankjewel. Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen, met uh, Ferdinand Hassenbuck. Ferdinand. Jurgen, ik ben het eens met de stelling, alhoewel, kijk, elk voorval die een burger of wie dan ook meemaakt in dit land, zoals het geval waar die inbreker in coma wordt geslagen, is een eentje waar het moment bepaalt of hoe de situatie is en wat moet je doen. Kijk, het zal altijd een omstreden discussie zijn wat te doen in een benadeelde situatie waar hij zelf in verkeert en daar zijn bepaalde regels voor. Een klein voorbeeldje, ik heb het meegemaakt met een van mijn kinderen die een behoorlijke tik krijgt hier op het centraal station naar Utrecht, Jurgen. Na een uur tref ik mijn zoon aan onder het bloed op het politiebureau en dan Denk je bij jezelf van, God als vader, Ferdinand, wat had je gedaan als je erbij was? Maar nogmaals, er zijn regels voor Jurgen. En ik snap dat allemaal wel. Maar het moment dat zoiets gebeurt is heel erg belangrijk. Ja, jij kan je er iets bij toe. voorstellen, inderdaad. Ik Dank kan je. me er iets bij voorstellen, ja. omdat ik er zelf bij geweest ben. Terwijl Dank je. is het, hoe ik hem aantrof op het ja. bureau. En, en wordt dat dan aangewakkerd door de taal die het kabinet spreekt, vind jij, of niet? Ik denk het wel. Kijk, als ik Rutte zo net gehoord heb... of daarvoor, hoe hij dat naar buiten brengt... en teven en, en, en ja, opstelt... Mm -hmm. dan denk ik van, dat kan agressie mm -hmm. met zich meebrengen. Het is niet te hopen hoor, maar goed. Nogmaals, Jurgen, het moment is... Oh, zo. Okay. Dankjewel voor het bellen. Stamppunt.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, met Nemet. Dag. Ik ben niet eens met de stelling. En waarom niet? Nou, dat is heel eenvoudig. Het is weer uh, iets van de oppositie... om... Uh, Bewinstlieden van de VVD of uh, deze regering in het uh, proberen te beschadigen, beweren dat zij uh, uh, agressie oproepen. Zij hebben duidelijk gesteld, duidelijk gedaan, gesproken, dat het uh, de, de verweer moet in verhouding zijn. Hmm. Wat in feite, waar, daar, daar moet ik ook om lachen. Maar mag je, mag je een inbreker dan opwachten met uh, honkbalknuppels, met vieren? Wat nee, vindt u? natuurlijk niet. Maar eh, als je over filosofeert of nadenkt... wat zou ik doen in zo'n geval... dan kan je alles en nog wat bedenken. Maar als je geconfronteerd wordt met een inbreker... dan ga je niet even tien, eh, tot tien tellen. Nee. Je fotocamera zoeken en weet ik wat allemaal. En dan kan je ook niet, als, als ik een klap geef... dan kan ik niet doseren of die in dan coma valt nee. of omvalt. Nee, nee. Of wat dan ook. Okay. Maar als die aan mijn spullen komt... en zeker aan mijn familieleden want het zijn heel vaak agressievelingen, mm -hmm. dan, dan ga ik niet over piekeren van hoe, hoe, hoe hard zal het nee, klaar Duidelijk, u bent het onzeen, oneens met de stelling. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja hoor. Ja, met Bob Dammers uit Markelo. Hey, Bob. Ik ben het ook helemaal eens met de stelling. Ook oh, wel eens. Ik bedoel, ja, wij leven in een land waar alles maar kan... En uh, allemaal van die zachte meesters die achter die bureaus uh, zitten te praten, wat we nu ook weer horen op de radio. Maar justitie is veel te slap. De taakstraffen die vliegen om je horen. En het is gewoon zo: je, je hebt gewoon niet bij een ander binnen te gaan. Nee. Ik bedoel, daar moeten ze eens wat aan doen. zelf dat er bij mij een naast mijn bed staat s'nachts. En ik moet vragen: Jos, aan de koffie voor je zet. <laughs> Het is op de maar nog dat toch gek behoorlijk. Bob maar nog even, je... Want jij zei van ik ben het uh, uh, eens met de stelling, maar dan ben je het dus eigenlijk mee oneens. Want jij vindt dat dit, dit kabinet, die taal die zij uh, uitspreken, dat dat niet de agressie juist uitlokt. Ja, ik zit op een drukke autobaan en uh, misschien dat ik dat even oh, nee, Maar maakt niet, uit, maakt niet uit, ik dacht even voor de record wil ik dat even herstellen dan. Ja, maar, ja, was, maar, je punt, maar je punt is duidelijk, uh, jij zegt van ik heb er niet zo'n moeite mee. Totaal geen moeite mee, want niemand heeft het recht om bij een ander zijn huis in te breken. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, Ronald van Achteren. je mee. Dag Ronald. Hallo, uh, nou ik ben het eens met de stelling, want uh, ik denk uh, in het uh, kader van framing: woorden bepalen onder andere het gedrag wat, uh, wat wordt uh, gedaan. En ik heb het gisteren zelf meegemaakt. Ik heb gisteren een overvaller uit een feestwinkel in Bussum gejaagd, ik ben hem achterna gelopen en uh, was dat je, uh, uh, je eigen winkel? Nee, het was een, winkel, een feestwinkel van iemand anders waar ik toevallig binnenkwam. En jij zet een, een gevaarlijk masker op en hem weg? Of, uh... <laughs> nee, <laughs> ik was zo boos. Ik, ik ben hem achterna gelopen. En gescheldend geschelde, en zo. En hij is later door twee hoveniers vastgepakt en in zijn nek gegrepen. Ja. En uh, uh, Kijk, dat op zich uh, uh, uh, kan agressie uit, uitlokken, zeg maar. Ja. Uh, maar wat belangrijk is, is dat woorden... Frame gedrag. En als je dus woorden gebruikt die agressie oproepen, ja, dan kan je ervan uitgaan dat het mm. ook gebeurt. Maar zeg maar, zoals jij dit, dit gisteren hebt aangepakt, dat is wat de koer ook zegt. Hè. De, daar heeft hij geen enkel probleem mee. Als je gewoon zo nee. iemand in zijn kladden grijpt en hem aan overdraagt ja. aan de politie, daar ja, eh, zal niemand bezwaar tegen hebben. Ja, maar als je zelf ellende hebt meegemaakt en je komt zo'n vent tegen en hij wordt beetgepakt... ik heb hem niet beetgepakt, twee anderen hebben hem ja, beetgepakt, ja. beetgepakt uiteindelijk. Ja. Uh, en, en ja, als je, dan, uh, uh, als je dan boos bent, zeg maar, dan kan ik me voorstellen dat je dan uh, daarop gaat reageren. En als je dan in een frame zit van negativiteit of van agressie, dan kan het dus echt uh, op je gedrag uh, inspelen. Ja. Uh, dankjewel voor het bellen. Okay. En dat zeggen we tegen iedereen. Ik heb de mensen iets langer aan het woord gelaten, want er waren veel eigen ervaringen bij. Dus dat u daar nu al niet weer boos over gaat bellen. van Wat mogen die mensen lang kletsen? Uh, ik vind het toch wel mooi als mensen een beetje uit hun eigen ervaring iets vertellen. Dan kan je dat ook niet zomaar afbreken. Dus dat is een beetje de verklaring. Jeroen Rekoor van de PVDA heeft meegeluisterd. Um, nou, dat laatste voorbeeld, denk ik, meneer Rekoor, dat, dat is wel wat u bedoelt, hè? Dat kan gewoon. Precies, precies. Een, en ter verduidelijking, geweld, als dat, in, als dat ter verdediging is, kan het ook. Geweld mag alleen niet als je zelf alvast een voorschotje op de straf gaat nemen. He? Dus als het is oog om oog, tand op tand, zoals een van die mannen zei. Natuurlijk mag je je verdedigen. Dat is al lang mm. en terecht. En het tweede punt uh, wat ik als reactie wil geven. Is dat als er zes weken lang niks gebeurt. Wat die eerste beller ook zei. Dan moet je daar toch op gaan zitten als kabinet. Dan moet je toch zorgen dat de politie... Uh, uh, uh, die overvallen of die inbraak oplost... dan ga je toch niet tegen burgers zeggen, doet u het zelf maar. Ja. Nou ja, goed, kijk, u hoort ook... In, in, in, in, dit is maar een, een selectie van de belletjes die, die we hebben binnengekregen. Er wordt op die site ook gereageerd, daar is het redelijk in evenwicht. Uh, maar u hoort toch ook wel veel mensen zeggen... Ja, we zijn veel te slap hier in Nederland. En uh, God, ja, als je dan eens een keer een tik uitdeelt en iemand raakt in coma, ik vertaal het even heel vrij hè, wat mensen dan zeggen. Nou ja, dat is, dan maar, uh, dat is dan maar zo. Maar dat is wel de eerste schuld is van die, van die inbreker... die had daar nooit moeten zijn natuurlijk. Ja, dat ken ik niet. Natuurlijk moet die inbreker er niet zijn. Hè. Dat mag die voelen ook. Het gaat er alleen om dat we in Nederland niet de situatie moeten hebben... dat iedereen zijn eigen rechter wordt. Want, eh, nogmaals, dat, dat, dat is een, wordt de samenleving van, van, waar het recht van de sterkste geldt. Alle tegen alle. Hè. Nou, dat is het meest zwarte scenario... Maar daar worden dus veel meer mensen slachtoffer van dan dat je ermee verdient. Want die geluiden horen we wel. De eerste bellen was er eentje, Kees. Ik heb even zijn naam genoteerd. Die zegt, nou ja, kijk maar naar Amerika. Daar heeft iedereen gewoon een geweer thuis liggen. En iemand uh, die op je erf komt, mag je eraf schieten. Ja, nou ja ik vind het om principiële redenen niet goed. De rechter straft. Maar het is ook praktisch niet goed. Ook in Amerika ken je de cijfers dat er heel veel mensen slachtoffer worden van vuurwapengeweld. Ook mensen die in eerste instantie hun vuurwapen wilden gebruiken ter verdediging. Die kunnen ook slachtoffer worden daarvan. Dus het is ook niet altijd in alle gevallen heel verstandig. Nee. Um, u gaat, uh, dat, dat vond ik nog wel even aardig, dat zei u zo even tussen neus en lippen door. U gaat de ministers vragen van, uh, om, om cijfers te leveren. Hè, van, dus na het aantreden van dit kabinet en met die taal dan erbij, uh, of dat meer geweldsgevallen uh, heeft opgeleverd dan voor die tijd? Ja. Laten we dat maar eens uitzoeken. Nou, uh, ik ben benieuwd naar die vraag en met name ook naar het antwoord. Als dat er is, dan uh, spreken we daar ongetwijfeld weer over. Dank voor nu uh, uw bijdrage aan Stand.nl. Jeroen Recour, PvdA van de, de Kamerlid. Er wordt veel uh, gestemd op onze site. Dat kan nog de hele middag. 1545 nu. Uh, de percentage nog even. 48% is het eens met de stelling. 52% is het oneens. En uh, nou, u, als gezegd, u kunt de hele middag blijven reageren op die stelling. De ferme taal van dit kabinet lokt agressie uit. We gaan naar de andere kant van de tafel. Er zit Thijs van der Brink voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, trouwe Radio 1-luisteraars hebben het al gehoord. Rijkman Groenink, oud-topman van ABN Amro, is straks bij ons de gast. Die heeft ooit een bank overgenomen in Italië, Anton Veneta... en zit dus goed in de Italiaanse economie. Met hem gaan we praten over de huidige situatie uh, daar. Verder, uh, Oude Pekela, Margeliet Kleijweg, journalist bij Vrij Nederland... Heeft, uh, is teruggegaan naar Oude Pekela. 25 jaar geleden was daar ja. die enorme zedenzaak... Ja. waarvan we nog steeds niet weten wat er nou precies is gebeurd. En zij is teruggegaan naar de mensen die er toen bij betrokken waren... en die blijken daar nog allemaal mee te zitten. Er is nog één groot uh, taboe daar. Ze heeft daar een heel mooi boekje over overgeschreven. toch clowns, toch? Ja, er was, er was toen ook een clown gesignaleerd ja. in het dorp en dat zou een van de daders zijn. Ja. Dat was het verhaal. Verder, Emmaliek Boost van de opvoeddesk. Met, hem, met haar gaan we praten over Sinterklaas, want vandaag begint het feest, uh, maar er komen steeds meer klachten van ouders die lijden aan Sinterklaas. Stress. Ja. De kinderen zijn soms twee, drie maanden lang niet te houden. Wat doe je daar tegen? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Eh, we gaan weer luisteren zometeen na tweeën. Dit is de dag met uh, Thijs en Elsbeth. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. Een CRV. Vanavond 7 uur luister naar Kunststof Spinvis. Drinken aan zijn. Van 7 tot 8. Je hebt gezegd spinvis. Alleen dit licht, dit licht is echt. En de pin door Radio 1, het nieuws van alle kanten.